Bos is blij dat hij sinds 2002 een bijdrage heeft kunnen leveren aan de wederopstanding van de PvdA. Acht jaar geleden leden de Sociaaldemocraten een forse nederlaag. Bos zei dat een verkiezingszegen op 9 juni zijn grootste afscheidscadeau zal zijn. Hij herhaalde dat hij blij is dat hij voor zijn gezin heeft gekozen. De vertrekkende partijleider kreeg na zijn toespraak een gouden speld en een staande ovatie. In de Duitse stad Kortpoes heeft een hond een acht weken oude baby doodgebeten. De husky had de kinderwagen waarin het meisje lag omgegooid en haar meteen aangevallen. De baby bezweek korte tijd later aan haar verwondingen. De ouders waren met de kinderwagen en hun hond van een feest naar huis gelopen. Ze lieten de husky en de baby even buiten toen ze zelf naar binnen gingen. Toen de ouders weer naar buiten kwamen lag de baby zwaar gewond op straat. Vier jaar geleden beet een husky in het Friese Gorredijk een zes dagen oude baby dood. Een man van 23 uit Zwolle is overleden nadat hij een schop had gekregen bij een partijtje voetbal. Tijdens de wekelijkse wedstrijd op een oefenveldje tussen een groep vrienden ontstond een opstootje. Waarbij het slachtoffer volgens de politie een opzettelijke schop tegen zijn bovenlichaam kreeg. De Zwollenaar raakte daarna bewusteloos en overleed gisteravond in het ziekenhuis. De 23-jarige man die de schop had gegeven is aangehouden. Het weer, de bewolking neemt toe en vanuit het westen vallen er wat regenbuien. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en klaart het op. Het wordt vannacht zo'n 8 graden. Morgen is er meer bewolking en met gemiddeld 16 graden is het een stuk frisser. Dit was het NOS Show. Zuid-Kennemerland heeft het. En jij beleeft het. Sport, muziek en interviews. Op twee radiostations. Je blijft op de hoogte.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 Op twee frequenties live. Bloemenau 105,8. Zandvoort 106,9. Dit is zondag in Kemmerland. Ja, met het laatste uur van uh, deze zondag in Kennenbeland. En dan uh, gaan we aandacht uh, besteden aan uh, de gedenkplaats van Wim Gertebach. Die hangt nu, of ja, ja het hangt nu uh, aan uh, een pand aan de Achterweg waar hij vroeger zijn drukkerij had. Daar werd illegaal het uh, parool gedrukt ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, maar ook de Zandvoortse Courant. Uh, reportage ga je straks uh, het komende uur horen. Maar ja, nou... Sterker nog, we gaan er gewoon nu meteen mee beginnen. Het eerste gedeelte van het gesprek had ik met een van de mensen die daar ja, min of meer een afstammeling is van een van de mededrukkers. Want Wim Gertenbach deed dat overigens niet alleen. IJs de Jong en Piet Paap waren de andere twee mensen die meewerkten aan het, aan het hele verhaal van de drukkerij van Wim, Wim Gertenbach. En ja, het uh, was in de Tweede Wereldoorlog uh, een, uh, een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Nou, min of meer uh, toch ook een beetje uh, toch afgedwongen door twee echte verraders. Maar uh, Wim Gerterbach heeft uh, zichzelf min of meer eigenlijk ook verraden. Zo, zo luidt het stukje in uh, de Zandvoerse krant. Uh, dat, uh, dat uiteindelijk uh, geresulteerd heeft in het, uh, met een inval van, uh, van, van die drukkerij. En daar werd uh, in eerste instantie ook Piet Paap uh, gearresteerd en later uh, verderop IJs uh, de Jong ook. Ik, nou ben ik het eventjes het, uh, verhaal kwijt hoor, eerlijk gezegd. Maar volgens mij is het, uh, haal ik nu twee dingen door elkaar. Ik pak even gewoon het krantje er maar even bij, want anders dan weet ik het wel. Uh, ja, IJs de Jong werd opgepakt in de tram en Piet Paap werd, werd opgepakt in de drukkerij. Zo zat het in elkaar. Uh, de afstammeling van Piet Paap was K-Paap en die was aanwezig afgelopen vrijdag. En met haar had ik dus ook het gesprek over die gedenkplaat. Dan moet er natuurlijk nu iets gaan komen. Daar ik... staat, mevrouw Keek. Okay. Ja, dan heb ik eventjes het verkeerde knopje om zitten. Dus we gaan gewoon weer even opnieuw beginnen. Kan, al, kan allemaal wel. En ik had dus een gesprek met Keek Paap. Zij is dus afstammeling van Piet Paap. De man die uh, daar dus deel uitmaakte van het uh, gezelschap van Wim Gertenbach's drukkerij. Uit bij de drukkerij van uh, Wim Gertenbach en... Naast mij staat mevrouw Kee Paap. Zij is een van de nazaten, zoals de burgemeester dat uh, zei, van Piet Paap. Een van de mensen die hier ook actief was. Uh, als u hier nou staat, wat doet dat u? Uh, nou, ik vind het toch heel emotioneel. Ik, uh, ik weet uh, hoe uh, alle mannen uh, die hier gewerkt hebben, geleden hebben onder, uh, onder de gevangenschap. En uh, ja, ik vind het heel bijzonder dat uh, dit na zoveel jaar nog gebeurt. Ik heb uh, gisteren kwam ik een oude krant tegen van, uh, uh, juni, ik geloof van juni 1945, waarin een oproep werd gedaan om een gedenksteen uh, voor Wim Gertenbach uh, hier uh, te kunnen realiseren. En ik, uh, ik mailde aan Christine dat het heel bijzonder is dat het na 65 jaar toch nog voor elkaar is gekomen. Ja. Even over uw vader, want hij heeft uh, met uh, Wim Gertenbach ook gewerkt. Uh, wat was uw vader voor iemand? Uh, mijn vader was iemand met een groot rechtvaardigheidsgevoel. Uh, met zijn hart op de goede plek. En hij had een. Uh, uh, ja, hij was heel bekend in Zandvoort. Ja. En ik ben hartstikke trots op hem. Ja, Daar kan ik me niets <laughs> bij voorstellen. Ja. Ja, ja, ja. ja. En zo hier staan, dan, uh, dan, dan stroomt de historie eigenlijk gewoon uh, door elk mens. Ja. Ja, ja, dat is zo. En uh, ja ik vind het uh, heel ge geweldig dat het na 65 jaar nog uh, plaats heeft kunnen vinden. Maar wel heel jammer dat hij dat niet mee heeft kunnen maken. En IJs de Jong heeft nog wat langer geleefd dan mijn vader. Dus ik denk dat er was eigenlijk tijd genoeg geweest. Maar ja, dat is heel jammer. Maar goed, ik uh, hoop dat hij uh, <laughs> ergens op zijn wolk meekijkt. <laughs> uh, ja, nou ja goed. Ze hebben in het verzet uh, gezeten. Uh, dat is niet zomaar. Want dan moet je toch iets... In je hebben, nou, wat u zei net, rechtvaardigheidsgevoel. Ja, enorm rechtvaardigheidsgevoel. En wat ik ook uh, gelezen heb, is dat um, uh, Wim Gertenbach was een neef van mijn, uh, van mijn vader. Uh, uh, toen werkte hij hier al. Dat Wim Gertenbach benaderd is om hier de illegale krant te, te drukken. En dat hij geen moment heeft geaarzeld en meteen ja heeft gezegd. Van, natuurlijk, dat moet gebeuren, want dat moet doorgaan. Het, het, het heeft dus ja, wel degelijk uh, gewoon invloed op uh, de man zijn leven gehad verder. Ja. ja, veel invloed. Ja met name ook de gevangenschap. Met ja wat uh... was dat? Uh, want uh, hoe is dat? Heeft hij daar ooit u iets over verteld? Nee, daar heeft hij mij nooit iets over verteld. Uh, ik heb nu wel. Um, een, mijn vader is twintig jaar geleden overleden en ik heb een doos met, uh, met oude papieren en daar staan wel stukjes in van dingen die hij mee heeft gemaakt. Uh, hij heeft ook in, uh, in Koswijk gezeten, dat is uh, zeg maar ten zuiden van Berlijn. En dat is uh, gebombardeerd, bij Dessau, dat is gebombardeerd. En daar is, uh, zijn ze met hun uitgemergelde lichaam uh, over een vier meter hoge muur uh, geklommen. Ja, dat is natuurlijk heel, uh, heel heftig. MUZIEK Net over uh, ja, zeg maar, de gevangenschap, de detentie van uw vader. Kom uh, dat die, uh, kwam je ook verzwakt uit de oorlog? Ja, ik heb een. Uh, ik ben een foto van hem tegengekomen van vlak na 19, van uh, vlak na 1945. En dan zie je een, een getekende magere man. En ik vond dat hij er op dat moment, die, die foto die ik zag heel depressief. En hij is in latere jaren ook nog. Heeft hij daar heel veel klachten van gehad? En naar de buitenwereld niet hoor. Want er was het altijd een, een vrolijke man, een ondernemend. En uh, thuis was dat uh, wel eens anders. Heeft hij door uh, wat hij meegemaakt heeft in de Tweede Wereldoorlog en de waarden waar hij voor stond in die Tweede Wereldoorlog ook aan zijn kinderen doorgegeven? Dat hoop ik. Ja, dat hoop ik. ik. Kijk, ik verbeeld me van wel. Ik heb heel vroeger wel eens gezegd dat ik nog hartstikke jong was. En zo van, um, je weet nooit aan welke kant je komt te staan. Stel dat er weer een wereldoorlog uitbreekt. Uh, je weet niet wat je doet. Je weet niet of je de uh, vervolgde zult zijn of de vervolger. Of dat je je kop in het hand steekt. Heeft u ook de geschiedenis uh, van Zandvoort in dat opzicht ook goed uh, gelezen, bestudeerd en noem maar op? Uh, ...al gaande dit Tweede Wereldoorlog onderweg. Ik heb uh, nou, niet heel goed bestudeerd, maar ik weet wel dat uh, Zandvoort een NSB-bolwerk was. Ja. En ik weet ook dat er uh, het monument uh, ten nagedacht van de Joodse slachtoffers in Zandvoort... ...dat het heel veel moeite heeft gekost om dat in Zandvoort uh, te laten... Uh, ...te laten ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja. Is dat een beetje nog iets uh, wat, uh, wat Zandvoort nog mee geworsteld heeft in die periode? Ik moet zeggen dat ik dat niet goed weet. Nee, dat, dat weet ik niet. Ik denk wel dat ze veel lef hadden dat ze dat toen gedaan hebben in Zandvoort. Dit? Die, die, die, die kranten drukken hier in Zandvoort. Ja, dat bedoel ik. Ja, ja, juist in Zandvoort, denk ik. Ja, misschien ook omdat uh, mensen denken van... Uh... Ja, we, we weten dat het een bolwerk is, dus, uh, dus ja, we hoeven er niet op te letten. Nee, wat ik, ook, wat ik ook in een van die artikelen las, is dat uh, de, de deur dus altijd open stond. Want uh, voorheen stond de deur van de drukkerij altijd open. En nu het zo was dat die paroles hier werden gedrukt, hadden ze zoiets... Ja, we kunnen niet ons gedrag gaan veranderen. Dus die deur van de drukkerij bleef open, terwijl daar binnen dus die illegale kranten werden gedrukt te geloven eigenlijk. Nee, is niet te geloven, nee. Ik kan me daar ook eigenlijk helemaal niks bij voorstellen dat het op zo'n manier is gegaan. Nee, ik ook niet. Nee, ik ook niet. Maar ja, goed, dat is wat de burgemeester ook al zei. Dat je wij niet de leeftijd hebben uh, dat je je dat voor kunt stellen. Ja, dat, dat, dat blijkt dan maar weer. Maar uh, aan de andere kant, de geschiedenis heeft dan toch ook uh, laten zien van dat deze mensen kennelijk... Het noodzakelijk achter om tegen in het geweer te komen tegen iets. Ja, dat is ook zo. En ik, uh, uh, dat is een. een, een uh het uh, uh, parool is natuurlijk vergedrukt uh, in andere drukkerijen. En uh, er is natuurlijk een deel van de groep op 5 februari gefusilleerd. En ik kom nog altijd op 5 februari uh, komen de overlevenden nog bij elkaar op de erebegraafplaats in Overveen. Dan gaan ze eerst naar het graf van wien En daarna gaan ze naar de erebegraafplaats in Overveen waar de mensen zijn herbegraven. En dan als je dan die nabestaanden ziet, dan denk je dus van daar staan dus al die mensen... Die uh, ook geleden hebben, die in, in Dachau hebben gezeten en in Natsweiler en in andere vernietigingskampen. En uh, nou, dan ben ik ja, toch wel trots dat mijn vader daarbij was. Ja. Moet dit ook eventjes, ja, eigenlijk is het misschien niet op zijn plaats, maar is dit verstandig om dit gewoon blijvend onder de aandacht te houden bij de generatie die na ons komt? Ja, want ik hoor van mijn man, die heeft een jongere collega, die heeft zoiets van, hij vertelde wat wij vandaag gingen doen. Zo van, nou, dat gaat doen met die Tweede Wereldoorlog, dat ligt nu zo ver achter ons. En uh, ik denk, ja, hou het levend. Uh, we hebben ook een, uh, een boek, dit mag nooit meer gebeuren. Dit mag, dat mag nooit meer gebeuren. Ik dank u wel. Graag gedaan. En tot zover even het uh, K Paap die daar wat zei over uh, de gedenkplaat uh, die onthuld werd uh, bij de drukkerij van Wim Gertebach. En haar vader Piet Paap die met hem gewerkt heeft. Even naar <lacht> Luik Basternak Luik kijken. Want er is een Nederlander vooruit en die naam is Bram Tankink. Hij is... Uh, voor het peloton uitgesneld. En hij heeft een voorsprong van ongeveer een halve minuut op de achtervolger. En dat is Sergej Ivanov. Die schijnt op ongeveer een halve minuut te zitten. Maar die Ivanov, die wordt weer achtervolgd door het peloton. En dat zit dan ongeveer op... Weer zo'n 7 seconden achter de achtervolger van Bram Tanking. Volgt hij het nog? Denk het wel. Uh, straks gaan we verder met de burgemeester over het vragen, van, uh, over, ja, vragen stellen over de gedenkplaat die onthuld werd bij de drukkerij van Wim Gertenbach aan de Achterweg. Zit een beetje erg uh, ingeklemd. Ja, Je zou het bijna niet voorstellen. Maar het was toch echt een, uh, een, een ding wat daar, uh, wat daar stond. Vrijstaand. Maar dat uh, is het al lang al niet meer. Het is een beetje ingebouwd nu. Uh, weer terug naar de muziek. Hier zijn. Of beter gezegd, hier is er maar één: Paul Simon. En me en Julio down at the schoolyard.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 Zie me en Julio down by the schoolyard. See you me en Julio down by the schoolyard. Dus na het interview, ik had dus ook een gesprek met burgemeester Meijer. De ingang bij uh, de drukkerij van de Achterweg 1. Uh, met, bedoel ik, met burgemeester Meijer, want die heeft uh, daarnet uh, ja, de plaat, de gedenkplaat onthuld. Wat doet dat uh, nou u, niet even als burgemeester, maar gewoon als mens? Ja, ik, ik denk dat er weinig verschil is. Een burgemeester is een mens, ten eerste. En uh, wat het met mij doet, is dat ik in de voorbereiding loop na te denken... Wat, wat gaat er in die mensen om? Wat maakt nou dat zij in zulke extreme omstandigheden hun hoofd boven het maaiveld halen en zeggen: Daar sta ik voor. Nou, als ik dat heel voorzichtig probeer te analyseren, dan komt het op mij over dat dat drie mensen zijn geweest: Gertenbach, Paap en de Jong. Mensen die staan voor kernwaarden: van eh, onderdrukking, dat kan gewoon niet. Daar hoort iets bij: vrijheid van meningsuiting, noem het maar op. En die hebben zich heel bewust eh, daarin uh, geprofileerd is niet het woord, want dat was niet hun kerndoel, maar het, het vertalen van die kernwaarden naar anderen gemanifesteerd, wil ik zeggen. En dan denk, als je daar zo over nadenkt, denk je van, hoe zou ik dat doen? Nou, dat maakt mij toch heel bescheiden en heel klein. Wat ik vertelde bij de opening uh, en de onthulling van de gedenkplaat, uh, dat ik de week daarvoor met de politie eigenlijk het straatleven eens meemaakte. En eens ervaarde hoe politie in sommige moeilijke omstandigheden kan komen en dan in een seconde een besluit moet nemen. En dan denk ik van knap is dat dat er dan toch nog zoveel evenwicht zit in dat politieoptreden. En als je dat verplaatst naar die tijd van de Tweede Wereldoorlog, veel extremer, veel bizarrer. Dan denk ik van wauw, ik weet niet of ik dat zou durven. Ik hoop het wel, ik hoop het echt wel, want dat vergt echt moed. We zitten nu ook zeg maar, een beetje in de dagen, uh, dat begint nu zo langzamerhand een beetje weer te komen, 4 of 5 mei. Ja, net vroeg ik ook aan mevrouw Paap. De, ja, de nazaad, zeg maar, om het maar zo te zeggen, van, van Piet Paap. Is dit nou gewoon belangrijk en moet het ook ja, moeten? Is het misschien verstandig dat het belangrijk is dat dit onder de aandacht blijft? Doen? Ja, ik, ik denk het wel, meneer Koper. En u gebruikt terecht de correctie voor het woord moeten. Er moet niets in deze wereld, zeg ik ook tegen mensen. Maar ik wil zo graag dat dit leven blijft. En daarvoor heb je ook dit soort iconen langs de muur nodig. Dat als mensen daar een keer langslopen en ze zien die gedenkplaat, dat ze even blijven staan. En even dat we uit de waan van de dag gaan en denken van, oh ja, ja, we leven nu toch wel in een hele bijzondere tijd weer dat dat allemaal niet nodig is. Dat iedereen hier eigenlijk voor zijn mening kan uitkomen. Dat wij op straat niet achterom hoeven te kijken. En dat is niet om dat elke dag te doen, maar één keer in de zoveel tijd. Dat is ook wat mij met name in dit vak heeft geleerd waarom 4 mei zo belangrijk is. Want vroeger concentreerde ik mij meer op 5 mei. Bevrijdingsfeest, plezier maken met elkaar, dat hoort erbij. Terecht. Uh, maar nu in de voorbereiding denk ik jaarlijks, ja, wat, wat ga ik nou zeggen? Wat raakt mij nou zo aan, aan dat wat er toen is gebeurd en wat je nog ziet in ontwikkelingen in de samenleving? Dus de verbinding vanuit het verleden naar het heden proberen terug te halen. En kun je daar leerdingen uithalen? Kun je patronen herkennen? Dat is wat mij dan bezighoudt.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 De Man was dat uh, van Joe Jackson, uh, bracht de tijd tot twee minuten over half vijf inmiddels uh, bij Sieven Zandvoort. We gaan uh, nog even terug naar het interview wat ik had met burgemeester Meijer. Dan komen we meteen ook eigenlijk op het puntje van zelfsprekendheid. U haalde net aan, zeg maar, hè, bij het, uh, bij het uh, herdenken. 4 mei uh, de slachtoffers van, uh, van de Tweede Wereldoorlog en 5 mei gewoon uh, de vrijheid kunnen vieren. Van zelfsprekendheid is. Uh, ja, meer uh, wat er dan in dreigt te sluipen. En van ach, waar, ja, men vergeet eigenlijk waar het dan eigenlijk om gaat. Dat, dat laatste wordt veel gezegd. Ik geloof dat niet zo. Ik, ik denk dat mensen, uh, die hebben altijd nog dat gezonde boerenverstand. Ik, ik heb zelf ook die afkomst uh, van de boerderij. Dus ik, ik weet in die zin wel een beetje waar ik over praat. Veel mensen voelen toch best uh, even diep uh, ver weg van dat dat heeft meer. Uh, en hebben dan ook de behoefte om met name in dat plezier... Die, die bevrijding steeds weer te doen. Want die bevrijding is in niet voor niks geweest. Dat is ook een soort momentum om al dat verdriet van die voorgaande jaren een soort vorm te geven waarop het hanteerbaar wordt, denk ik. Dat is meer mijn invulling. En ik denk dat het ook de taak is van een, van een burgemeester om dan één keer per jaar op die 4 mei net dat andere accent weer eens te leggen. Niet alleen voor de Tweede Wereldoorlog, maar voor al die oorlogen die erna zijn geweest. Want daar zijn we in Nederland, omdat wij denk ik bij uitstek staan voor die kernwaarden als vrijheid, democratie, noem het maar op, zijn we ook actief in geweest. En dat kun je goed of fout vinden, dat vind ik eigenlijk helemaal niet interessant, wij staan daar. Dat vind ik veel belangrijker, want dat is een kenmerk van Nederland. Moeten we, nou ga ik weer op, in het moeten. Is het, is het zo van, dat is gewoon verstandig om dat uit te dragen? Ja, ik, ik, op momenten dat dat kan, probeer ik dat ook te doen. Dat is ook de reden toen ik werd gevraagd, wil je die gedenkplaat overhandigen of onthullen, niet overhandigen want dan hangt die prachtig op de muur. Dan zeg je gelijk, ja, gelijk inpassen in de agenda en daar tijd voor maken. Want dat heeft dan ook een hogere prioriteit. Niet omdat ik met mijn hoofd in de krant wil, maar omdat ik hier ter plekke met datgene wat ik aan mensen verwoord wil laten merken dat het mij raakt en dat ik dat belangrijk vind. Is dat eigenlijk dan ook weer terug te voeren op het werk wat een burgemeester samen met zijn wethouders dan doet in een gemeente. Dat ze dat in vrijheid dan ook kunnen doen. En dat ze dus niet uh, ja, min of meer over een schouder uh, worden meegekeken. En... Dat is een van de parallellen die je gewoon kunt trekken. En, en, en, en nogmaals, dit zijn hele andere omstandigheden. Hè? Laten we nooit de vergissing maken dat we ons gaan vergelijken met onze oorlogsomstandigheden. Maar natuurlijk is het hetzelfde in die kernwaarden: dat in een raad, in een college en hier op straat wij vrijmoedig met elkaar van gedachten mogen wisselen. Dat is wat ik wil. En dat daar ook uh, over gesproken wordt, al is het maar één of twee keer in het jaar. Ja, en ik doe dat wel eens vaker, maar dan één op één. Dank u wel, meneer de burgemeester. Graag gedaan. En tot zover was dat uh, burgemeester Meijer. We gaan weer terug even naar de muziek. En dat is deze van Ten CC. was dat. Uh, dan heb ik natuurlijk nog de afsluiting, want het uh, was allemaal uh, onder, ja, mm, min of meer, uh, geïnitieerd door de stichting Behoud Zandvoorts Cultureel Erfgoed. En met de man die daarover gaat, is, ja, Brugman, had ik ook een gesprek. Ziet er van Behoud Zandvoorts... Nee... Ik zeg het verkeerd, Behoud cultureel Zandvoorts Erfgoed, ja, zo zeg ik het goed, ja. Ja. Ja. <laughs> dat is Jaap Brugman. Ja. Uh, vandaag de gedenkplaat van Wim Gerterbach in de drukkerij van Wim Gerterbach uh, uh, onthuld. Uh, ook het pand is oud. Ja, het pand is uh, al, heb ik begrepen, van uh, 1919 of zo ongeveer. En in die, sinds die tijd is ook daar een uh, drukkerij gevestigd geweest. ...van de vader van Wim Grettenbach, heb ik begrepen. De vader van Wim Grettenbach heeft hier ook al een drukkerij gehad te hebben... ...en Grettenbach zelf heeft dit voortgezet met een aantal medewerkers. En zelfs in de oorlogsjaren is toen uh, de drukkerij draaiende gebleven. Uh, en daar heeft men, uh, hoe het mogelijk is begrijp je niet... Uh, ...illegaal het parool gedrukt. Het parool toen vrij, nog steeds vrij en onverveerd... ...dat werd hier dus... Uh, Gedrukt en verspreid in de omstreken van Heemstede en Haarlem. Ben jij ook een paroollezer? Uh, vroeger wel, op het ogenblik niet meer, maar dat was inderdaad vroeger wel gebeurd, ja. Mijn vader was, we waren vroeger in de oorlogsjaar ge geabonneerd op het parool. Dat weet ik nog. Ja. Uh, heb jij natuurlijk, uh, van? Uh, ik neem aan, ook zelf, zelf uh, nog van de oorlog uh, wat meegemaakt? Ja, ik was toen uh, een jongetje van uh, 7, 8, 9 jaar. Dus ja, ik heb inderdaad, wij wonen in Amsterdam en ik heb meerdere malen meegemaakt dat daar ja, mensen opgepakt werden en weggevoerd werden. Dat heb ik met eigen ogen gezien, ja. Dan sta je dus hier ook uh, toch met uh, even misschien die beelden die je toen gezien hebt als kind? Ja, dat klopt, dat klopt. Dat, klopt, dat, uh, dat komt weer steeds uh, terug in je, in je geest en uh, als je dan ook de brief leest die uh, Wim Grettenbach een uur voordat hij dus gefuseerd zou worden geschreven heeft. Dan krijg je inderdaad de tranen van een yoga. Dat is, dat is iets heel ergs. Die brief die is hier ook te vinden? Ja, die brief die staat hier die, hier. die gaat natuurlijk straks weer mee. Maar die brief is eigenlijk voor iedereen ter inzage. En op het ogenblik is er een project op de oren school bezig. Waar ook deze brief getoond is. Door Gertone, Die was hier, van, was hier vanmiddag ook. En uh, de kinderen op de... Die hebben ook deze brief kunnen lezen en kennis daarvan kunnen nemen. Dan weten ze ook meteen van uh, op welke school en de naam geven van die school waarom ze er zitten. Ja, ja, dat klopt helemaal. Dat klopt helemaal, dat is een stukje geschiedenis. Wij vinden het verschrikkelijk belangrijk dat het uh, erfgoed en een stukje geschiedenis is het ook een stukje erfgoed, dat, dat bewaard blijft. En uh, vandaar deze, deze plaketten. Die met elkaar, met de gezamenlijke historische verenigingen, dus uh, georganiseerd is en gemaakt is. Die drukkerij op zich, als we hier nu binnen staan, uh, is ook uh, gewoon bijzonder. Ja, het is een hele mooie grote ruimte. Het is de ruimte van Leo Heino, dus die dat gekocht heeft in de tijd. En uh, hij heeft dat ter beschikking gesteld vandaag voor ons, om uh, deze onthulling dus te doen. Is dit ook iets uh, wat uh, toch even weer goed is dat het onder de aandacht is dus even gebracht? Ja, dat denk ik wel. En uh, juist voor de, voor, de, voor de jongeren om daar nog eens een keer de aandacht op te vestigen. Deze tijd natuurlijk vlak voor de bevrijding, vlak voor de 4 mei herdenking. Denk ik dat het verdomde goed is om hier nog eens een keer bij stil te staan. Ik dank je wel voor je toelichting. Graag gedaan, Jan. We zijn er weer een beetje voor, hè? voor die lange uh, zomerse platen, een beetje lome muziek. Ik krijg ook uh, keurig netjes uh, koffie net, want ja, Tom Hendricks is uh, geweest, is bij de veiling uh, geweest. En als we het over de veiling hebben, de veiling van de kinderkunstlijn, dan gaan we ook even praten met Pieter Joustra. Dat is uh, de veilingmeester van vanmiddag. Pieter, Goedemiddag. Middag Jaap. Andermaal, want uh, daarnet was het even een beetje haastig omdat je dus uh, het een en ander nog uh, moest doen daar op ja. het uh, raadhuisplein. Ja, ja, ja, ja, het was heel haastig. Ja. Maar als jij Tom Hendricks hebt zien binnenkomen, ja. dan heb je ook natuurlijk gezien dat hij al een heleboel schilderijen in zijn armen had. Uh, dat heb ik gezien, want het staat nu achter mij en uh, hij dat heeft Tom het. Tom Hendricks was een van de grote kopers. To uh, van een van de grote kopers, ja. Ja. ja? Nou, uh, uh, daar ben jij natuurlijk als veilingmeester erg blij mee. Nou kijk, het, het is natuurlijk <coughs> een fantastisch succes geweest. Uh, we zijn een kleine 160 schilderijen geveild. Mm -hmm. En uh, er was groot enthousiasme. Natuurlijk uh, is het toch heel opmerkelijk dat kinderen hun eigen schilderij willen kopen. Ja. Ik bedoel, dan maak je een schilderij, dat wordt geveild. En er staan ze verraad, ja maar ik wil mijn eigen schilderij zo graag hebben. En dan staan ze met geld uit de spaarpot bij elkaar gescharreld. Ja, maar ik heb nu zoveel geld bij me. Nou, dan ga je dat even snel regelen dat er niet iemand overheen biedt. Dus dan kon mijn kind zijn eigen schilderij weer terugkopen. Nou, dat was in een heleboel gevallen. Ja. Ook een aantal gevallen dat er opa's en opa's naast elkaar stonden. En dat opa graag een schilderij van zijn kleinkind wilde hebben. En de andere opa die ernaast stond en die dan ging pesten en ook ging bieden. Dus dan ging die prijs <lacht> meteen behoorlijk omhoog. Ja waarop opa's meteen geen vrienden meer van elkaar waren... maar het voor elke prijs wilden hebben. Dus die prijs die werd lekker omhoog getreven daardoor. Dus het was komisch uh, en het was lekker weer... Ja. En erg veel belangstelling. Ja, uh, uh, nou ja, het weer. Maar ik, ik, ik zit er nog toch even een beetje te uh, van dat verhaal wat je met die twee opa's... Uh, Probeer je dat toch een klein beetje op een, uh, ja, op een leuke, ja, die... positieve manier aan te wakkeren? Ja, natuurlijk. Je ziet die ene opa vol, vol staan van... dat is een tekening of een schilderij van mijn zoon of kleinzoon. Ja. En dan zie je een andere opa daar twee meter vandaan staan met een knipoog van... oh. Maar dan zul je bloeden. Ja. Nou, en vervolgens begin je dan met 5 euro. En die vreemde opa die begint, oh, een tientje. En vervolgens in opa post voor 3, nou 15 dan maar. En de andere opa, nee, 20. en dan, nou, en dan de opa, ja, ik wil het toch hebben, dus 25. Nou, en zo ging dat. Dus dat was erg leuk. Ja, even, uh, want je kan met, als, als veilingmeester heb je denk ik ook nog even zicht uh, gehad... op uh, de dames die uh, dit initiatief al een tijdje doen. Ja. Uh, Marjan Rebel en uh, Hilly ja, Jansen. En, en, en, en dat doe ik de andere tekort, want ja. uh, het waren niet alleen Hilly Jansen en Marjan Rebel... maar ook Aaltje Vink en Emmy Stobbelaar. Ja. Uh, die hebben zich rot gelopen met de schilderijen te tonen aan het publiek. Ja. Maar vergeet niet, die kinderen hebben natuurlijk in de afgelopen maanden... onder leiding van deze vier... Hebben ze al die schilderijen gemaakt. En dan om... praat ik over de groepen acht van alle Zandvoortse scholen en de eerste groep van de Grettenbag. Die hebben daar echt maanden onder leiding van deze beroemde kunstenaars gewerkt. Ja. Dus er zaten ook een talent ertussen en een kunstwerken dat je zegt. Ja, dit is uniek. Over twintig jaar, dan zijn het beroemde kunstenaars. Ja. Uh, uh, uh, want, want uh, uh, zegt dit iets ook over onze kunstenaars die wij hebben, hè? Want, uh, want uh, uh, die kinderen worden dus ook een beetje meer uh, uh, wijs gemaakt, ook van dat er nog meer is dan alleen maar een beetje achter een computer zitten of wat dan ook. Ja, precies, precies. Ja. En de kinderen die je dan ook spreekt, die hebben er enorm veel plezier aan gehad en zeggen door te willen gaan met schilderen en tekenen. Dus ja, het is een heel kunstminnend dorp ja. dankzij de inzet van deze vier dames. En het enthousiasme wat die vier dames op die kinderen weten over te brengen. Dat ze het allemaal verschrikkelijk leuk vinden. Ja. Uh, als, uh, als ik zeg uh, tegen jou: volgend jaar weer veilingmeester, wat zeg oh, je dan? Zonder meer. Zonder meer. Zonder meer. Kijk, hier het is, het is, staat drieënhalf uur uh, te schreven. Maar <laughs> dat is geen probleem. Als het maar ja. geld opbrengt. Ja, ja. Uh, ik, en, ik, en ja. Dat is natuurlijk het leukste. Dit is werk voor kinder, of van kinderen voor kinderen. Ja. Want we praten hier over het, uh, het uh, spalier. Spalier is een, een instelling in Noord-Holland. die een vestiging heeft in Zandvoort. Dat mm -hmm. is het plantinghuis. En daar wonen kinderen die uh, tijdelijk uh, uit huis zijn. Mm -hmm. uh, problemen thuis, uh, ouders, uh, drank, uh, gevangenis, uh, drugs, noem maar op. En die kinderen worden dan tijdelijk hier in Zandvoort ondergebracht. Uh, half jaar of een jaar. Nou, en dan hebben we een heel mooi huis. en er is warmte, en er is liefde, en troost, en dergelijke. Maar er is geen geld voor de extraatjes. Dus er is geen pc, er is geen televisie, geen video. nou, Dus er is gewoon een wenslijstje om die kinderen ook eens wat extra's te geven die hier om een jaar zitten. Ja. En dat is dan het opmerkelijke dat die Zandvoortse kinderen, want zij hebben gekozen voor dit doel. Dat die Zandvoortse kinderen zeggen, wij willen dat onze vriendjes en vriendinnetjes ook een beetje geluk hebben. En daarvoor gaan we aan de slag. Goed. Uh, Pieter, ik dank je hartelijk uh, voor de oh, bijdrage. de opbrengst niet weten? Ja, tuurlijk, sorry. Dat was ik helemaal vergeten, maar de Even opbrengst. Een tromroffeltje laten horen. Zoiets. Ja, nou mag wel wat harder worden. Nou, ja, ik, ik, ik... Zoiets dan. Goed zo. Ja. Duizend euro. Duizend euro? Ja. Dat is niet uh, verkeerd. Geweldig, hè? Ja. De directeur van Spalier was er. Hij ja. was enorm blij. Ik kreeg ook nog een sjoelbak mee van de HEMA. Hm. Dus de man is helemaal gelukkig. Nou, de, uh, alleen maar blije gezichten, denk ik, vandaag. Ja, iedereen. Iedereen. Dankjewel, Pieter. Oké, okay, Jaap. En graag uh, tot een andere keer. Oké, okay, dag, Jaap. Dat was uh, Pieter. Wij sluiten dit programma ook af. Uh, Zondag in Kennenland zit erop. Volgende week zit hier Roderick de Veen. Dag. I want to be normal hero. all the parties I like to host. Be among the stars and bring out a sensible toast. Show off my wall of tricks How oh, are you doing? jeez in the house Will you tell all the chicks Now listen careful, brothers and sisters Don't we?